Uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De politie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... in het onderzoek naar bedreigingen van Linda van der Giessen, de vrouw die maandag bij een ziekenhuis in Waalwijk is doodgeschoten. De politie zegt dat Van der Giessen begin augustus heeft laten weten... dat ze werd bedreigd. Ook zei ze dat de verdachte, haar ex-vriend, mogelijk een vuurwapen bezat. Met de kennis van nu hadden we moeten ingrijpen, erkende de plaatsvervangend korpschef. Hij zei verder dat Van der Giese en de verdachte een complexe relatie hadden. Ze waren allebei bekend bij de politie en hebben ook allebei aangifte gedaan van bedreiging. Omroep Poont gaat in hoger beroep tegen het vonnis dat de stiekem gemaakte beelden van burgemeester Hoes van Maastricht nooit uitgezonden hadden mogen worden. De omroep vindt nog steeds dat het uitzenden gerechtvaardigd was. Het ging om beelden van privégesprekken tussen Hoes en een man van twintig. De beelden moeten van internet verwijderd worden, bepaalde de rechter. Het uitzenden van de beelden leidde uiteindelijk tot het opstappen van Hoes als burgemeester. Op het Griekse eiland Kos worden meer dan 2000 illegale sinds gisteravond gevangen gehouden in een stadion. Volgens de Britse krant The Guardian sloot de politie de migranten op omdat de tijdelijke opvangkampen overvol zitten. De migranten zijn met bootjes de zee overgestoken. Gisteren braken gevechten uit toen de politie een groep van 1500 vluchtelingen naar het stadion wilde brengen. De autoriteiten op Kos zeggen dat er elke dag zo'n 600 tot 800 migranten aankomen op het eiland. Oeigoerse asielzoekers worden voorlopig niet teruggestuurd naar China, dat schrijft staatssecretaris Dijkhoff. De overwegend islamitische Oeigoeren worden door Peking gezien als terroristen, omdat ze onafhankelijkheid willen. De Raad van State oordeelde eerder al dat de Oeigoeren risico's lopen bij terugkeer. Het weer, vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog... en koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen geregeld zon en zomers warm, het wordt maximaal 30 graden. Wel is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam... tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer. Tussen Hoevelaak en Eénbrugge verderop dus ook nog eens 7 kilometer. En bij Amsterdam, bij Muiden-Oost ook 5. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Woerden en Zevenhuizen 13 kilometer. Door een ongeluk alle rijstroken zijn daar wel weer vrij. geldt ook voor de A15, want die was ook deels versperd bij de Noordtunnel richting Rotterdam. Alle rijstroken zijn vrij. Er staat nog wel 8 kilometer file voor de tunnel en 20 minuten vertraging heb je daardoor. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar 3 kilometer.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon, Zee. Zandvoort. En zon, Dit is de zomer van ZFM. Met zon, oh. so nu.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 Meet. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Gotta feel the most treasure. nobody Goedemorgen jongens Of is het alweer avond, wat is yes. het nou? Wat is het? Het is middag nog, vind ik, nee, het, ik vind is avond. Het, avond. Nee, het is zes uur geweest jongens Het, het voelt niet als avond Jonas ja, Het is zes uur geweest, dat betekent dat je de leukste weer op de radio hoort vanavond Ja, de leukste Het is maar wat je de leukste noemt met jou erbij Eh, uh, ja <laughs> nee, Ik ben hartstikke gezellig jongen Vorige week was ik ook niet zo genoeg. hoe vind je die? Nou, dat uh, komt mooi uit dat hoor je niet vaak bij mij, maar dat maakt niks uit. Of wel? Dat is alleen maar goed. Ja, we hebben nog uh, Liam, onze oh, no. oude vertrouwde dj die er vorige week niet van kon, of twee weken geleden alweer. Ja, ja, ja, die gaan we volgende week ook horen. En uh, ja, een uh, familielid van Ezra, stel hem ja, maar even voor. Steffie boy. Yo. Yo. Nou, ja, laten nou, we de, beginnen. Wat een lekkere aankomst hè. Hallo. Hoi. Ja, ik ben hier. Yo. Goedemorgen. Nee, het is 6 uur, dat betekent dat wij er weer zijn met Beachmasters voor deze week. Volgende week nog een keer met de DJ, Daarnaast de DJ Pleiten. Ja, maar volgende week gaan we wel wat moois neerzetten, want ik ben niet alleen. Liam die gaat ook draaien, dus uh, dat wordt weer een feest. Oefenen jongens, oefenen. Oh, Liam klikt hier, klikt hier heel stiekem, nee, nee, ik oefen niet. Liam, ze zien je op de webcam. Ja jongen, je wordt in de gaten gehouden. Ja, je wordt er gewoon in de gaten gehouden hier, hoor. Je kan wel stom lang naar huis blijven kijken, maar dan schiet je Kijk niet maar, maar achter op. jullie. Hallo. Nou jongens, zes uur, we gaan twee uur lang knallen. Je weet wat dat betekent, twee uur lang. Twee uur lang gezelligheid. Oh nee. Dat wordt twee uur lang dikke gezelligheid en dikke feest. Dus, uh, ja, we wachten nog op onze weer verkeerman man. Bonnie. Ja, die... Uh... Die, is, die is er momenteel niet, die komt eraan. En dan wachten we nog op onze andere technicus Quinter. Maar die, uh, die zien we zelf wel, verschijnen. Die moest we even eten thuis. Ik zou zeggen, jongens, luister lekker twee uur naar ons. Komt helemaal goed, of niet? Jazeker. Hé, hey Ezra, deze keer volgens mij ook nog wel. Oké, okay, allemaal, al die handjes in de lucht. Deze is voor CFM. Oké, ben je niet klaar voor? Het is tijd om te gaan zingen, Sta met z'n allemaal op. Pak elkaar lekker stevig vast. Jongens, er komt hier, hoor, komt hier, hoor, komt ie hoor. Het is weer tijd, die woensdagavond... Radio op 106 106 9. 9, niet 6. Ze zijn weer even losgelaten. Kwaliteit, net als op SBS. SBS. Ja, is raar, ik helemaal er nog wat van, hè. De Steffen Stijn op CFM. Steffen Stijn, die zijn er gewoon niet. Ja, stel nee, het is Esra en Jonas Je denkt misschien, wat doe ik hier? Ik weet het nog steeds niet. Moet ik hier wel zijn? Ja, altijd. Maar je bent hier worden. voor de Voor de gein, ja? En voor het lol. Ja, jongens, dat was dit dan. Nu hoor je galettes. Pilawatte jelly. Oh, shit. Nee, nee, je meent het niet. Echt wel.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 Lentings. Peanut Butter, Jelly. En daarna hoor die nog eentje die ik niet ken. Wie kent hem wel? Matans Time Joy met uh, de Wie kent dat? Helemaal niemand. Nee? Ben ik de enige dus die hem niet kent? Uh, de enige die hem ook Laat maar, maakt niet uit. Donnie, we gaan vandaag niet stom lachen, maar daar heb ik echt geen zin in. Ja. Je bent de kabels ook al vergeten van St. Hij, ah, dat hoort er toch niet? Ook. Nou, Marcus, als je het hoort, hij is het nee. <tiep>, Vanavond liggen ze nog hier. Oei, we zijn niet goed verbonden. Maakt niet uit, maakt niet uit. Nou, Donnie is ook aangeschoven naar een lange reis vanuit Halen. Mm -hmm. Hij heeft het maar net kunnen redden. Ja. Gelukkig maar. Ja, half zes. Half zes ben ik er. Om half zes zien we Donnie over de zeven gaan rijden. <tie> ja. ja. Wie wordt gebeld thuisbreten? Moi. Ik sta voor de studio, maar Donnie is er niet. Ja, Don. Ja, dat eh... Uh... Verklaar. Met jou kan je geen afspraken maken. Nu werd antwoord het. Oké, okay, bedankt. <laughs> nou, tot zover ZFM. Excuus? Ja. Niet wel wel naar zijn. mij. Kijk, het welgemeen wel... de excuus naar iedereen. Nou, niet naar mij. Gewoon naar Naar hun. iedereen. Gewoon ja, naar hun. Iedereen. Met iedereen, jongen. Doe me niet aan. Nou, okay. nou, Don. Ik weet niet of we dit accepteren. We kijken de volgende keer wel of je op Is de bent. Is goed. Ach ja, het zal allemaal wel. Ik uh, ja, kan niet veel verklappen voor vandaag. Het wordt een fucking saai uitzending. Het is altijd. Vind je? Dat is een hele mooie beat hoor. Hoor je hem? Ja, het wordt heel saai. Ja, toch? Wat mm -hmm. je het de vorige keer ook saai dan, Jonas? Vorige week? Ja, absoluut. Ik heb de Regio Kennemeland gebeld. weet je zei dat is. Dat was gezien, Maar toen waren man, wij er niet. Probeerde ik ergens brok mij te bellen? Ja, ik kan momenteel niks zeggen, jongen. Maar Jonas... Wat? Toen was het een klote uitzending. Nou, dat wordt het nu ook. Een of andere uh, meid vermist, verzopen. Alleen daaraan besteden. En wij waren er niet. Wat wil je nog meer? Hoe erg kan je uitzending zijn? Heel erg. Nou, erger, nou dit kan er sowieso niet meer bij zijn. Daar maakt niks uit. <lacht> nou, ik hou wel van je. Oh ja, wacht! Donnie, dit weet je niet. Esther en Liam zijn getrouwd. Oeh... Ja... Ja, jongen. Hoe lang is het nou? Jezus, hoe lang zijn we getrouwd? Tweeënhalf jaar? Drie jaar? Liam? Zo uit. Liggen in scheiding. Ja. Liggen in... Oh. Vechtscheiding. Verander ik even even Facebook, jongens. Kom op. <lacht> ja, eh... Uh. Ja, wat? Lopen jullie stom stomp? Nee, af, maar dat maakt, niet uit, maakt niet uit, Jonas. We zijn altijd beste vrienden geweest. Alles komt goed. Alles komt goed. Hé, hey, daar ken <lacht> ik er best wel een nummertje van. Oh, nee. Maar ik heb hem alleen niet, dus dat maakt niks uit. Gelukkig. Ken jullie Martin Solverge met uh, Donnie? Lees wat hier staat. Intoxicated. Kennen jullie dat? Maar natuurlijk. Vind je dat lekker? Mwah. Redelijk. Ja. Redelijk. Wat nou als we erop gaan swingen? Nou, klinkt leuk. Dat gaan we het gewoon doen. Ja. je Martin Salvage. Met? Intoxicated. Het zal eens genieten zijn, hè? Donnie is weer terug. Gelijk alleen, jongens. Nee, klapje. Zet even hem Ik heb hem. Oké, okay, dit was Sam Field met Show Me Love, EDX Indian Summer Remix. En daarvoor Martin Solveig met Intoxicated. Die kent iedereen, hoop ik. Nou, ik neem aan van wel. Donnie? Ja. Hoe laat is het? Het is tijd. Nee, hoe... ik, vraag, nee ik vraag alleen hoe laat het is. Het is nergens tijd. Ik vraag gewoon alleen hoe laat ja, het is. Bijna half zeven. Maar half zeven... Ach, te laat. Ik weet niet hoe laat het Hoe laat het is... Het kan niet erger vandaag. Nee, grapje, jongen. Ik ben blij dat je er bent. Dat snap je zelf ook wel. Toch mm -hmm. of niet? Uh, wacht, ik heb een e-mail. Oh, laat gaat gaat. Nou. Donnie. Ja. Aan jou de kans. Het weer met Donnie. Ja, dat wil ik wel fijn. Dat, dat is geen weer. Dit wel. Ja, het klaart geleidelijk wat op. Vannacht is het vrij helder. Ideaal om naar de vallende sterren van de Parseiden te gaan kijken. Het zijn er 80 per minuut, jongen? Nou, dat ga zijn verder, ga verder. De minimumtemperatuur is 16 graden. Morgen geregeld wat zon en een drukkende warmte met tropische temperaturen van de 26. Dit vind ik heel flauw, nou kan ik het weerbericht niet lezen, Jonas. Oh, sorry. <laughs> van de 26 tot 32 graden. In de avond vanuit het zuidwesten toenemen de kans op onweer. Vrijdag ook nog erg warm. En vooral in het binnenland ook onweersbuien. Later op de dag weer wat vaker zon. En dat bij 23 tot 28 graden. Oké okay, jongens, ik ga nu jullie wat vragen. We gaan weer veel van het weer. Wat vinden jullie nou van die vallende sterren? Het zijn het 80 per ah, minuut of dat... zo. <laughs> nou, romantisch toch? Of niet? Nee, maar even serieus. Hoe vaak is dat per jou? Dus ik heb er nog nooit meegemaakt. Uh, ik twee keer. Donnie, twee heb keer heb ik gezien. gezien. Uh, geen idee. Geen idee. Maar het is bevolg. Ik let nou, er niet zoveel op. Het is vanavond de ide ideale kans om met je vriendin op het strand te liggen en omhoog te kijken. Ja. Maar die is thuis, dus hebben we geen last van. Nee. nee. nee. nee. Jammer. Jammer. Jammer jammer. Ah, een jammer. Een avondje rust is soms ook wel lekker, hè? zeg ik je wel. Ja, zeg je dat wel? Ik hoop voor je dat ze niet lijken. Dat hoop ik zeker van niet, maar dat denk ik niet, nee. Nee, ik hoop het ook niet voor je. Nee. Hé, hey, uh, we hebben nog een probleempje. Ach, ach. Nou. nou. je weet het toch wel of niet? Nee. Weet je nog steeds niet? Nee. Nee? Nou, nee. ah, doe je mij met de files. Ja, jongens. Er staan op dit moment 13 meldingen, waarvan files 7 kilometer of langer. Tussen Amsterdam en Amersfoort, tussen Soest en Eén Brugge, 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging minder dan 5 minuten. Op Amersfoort Amsterdam, tussen Hoefvoeglaken en in Bunschoten 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tussen Vestiging en Muiderslot. Muiden, oh sorry, 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vondeldam op het Koenplein, de buitering tussen Kandoelen en Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan. afsluiten van de rechterrijzigook in verband met de vrachtwagen met pech. Utrecht, Den Haag. Tussen Bodegraven en Zevenhuizen, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vertraging, 5 minuten, door een ongeval. Gorinchem, Breda, tussen Nieuwendijk en Knooppunt, Hoijpolder. 7 kilometer stilstaand verkeer, ook door een ongeval. Vertraging, 16 minuten. vlisselingen, vlisselingen. Lissingen, Breda, Tussenbergen op Zoom en... Wat staat er nou bij? Een Heerlijk, 4 kilometer stilstaand verkeer door een ongeval. Zoneel oost tussen Nulland en Oost, dieren op de weg, pas op. Amsterdam en Amuiden tussen, weg... tussen de weg naar Halfweg en de aansluiting met de A22, Afrit en Amuiden, vertraging, de vertraging is ongeveer 6 minuten. Zwanenburg-Haarlem, tussen Haarlem-Zuid en Zwanenburg... Oh nee, tussen Haarlem-Zuid en Haarlem de vertra... is ook vertraging, de vertraging is ongeveer 7 minuten. Zoetermeer en Heemstede, tussen de N... 447 naar Leiden, Leidenschendam. En de uitleiding met A44 afrit Leiden. Vertraging 5 minuten. Ik heb uh, tegenwoordig een nieuwe tune. Kennen jullie deze? Oh, dat is niet goed, sorry. Ik spijt me. Maar kennen jullie deze? Dit is mijn ov informatie. Er ligt de persoon op het spoor Arnhem en Zevenaar. De beperkingen als gevolg van de persoon op het spoor Arnhem en Zevenaar zijn voorbij. Het treinverkeer tussen Arnhem en Zevenaar wordt geleidelijk hervat. Hervat. Hé hey Donnie, heb jij het wel eens dat je je gezicht niet kan voelen? Ja, uh, soms dan... Uh... Ja, dan sta je gewoon ja, je zo het... strak en dan kan je het gewoon niet voelen. Hier heb je... Tuurlijk, ik sta strak. Can't feel my face. Van ja, wie dat man ja. weet ik niet.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 Me, at least we'll both be and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary. We went what deep in love? Cause yes, I know, cause I know, girl, I know. She told me, don't run.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 6.9 is Zon, Zandvoort en Zommerhits. Ja, daarvoor hoorde je Kent Vilmerface en Adam Lambert, Ghost Town. We gaan een live set doen van ongeveer plus-minus 20 minuutjes. Nou, en een beetje het, los uit de mouw geschud. Wat gaan we net. doen? Nou. We gaan het gewoon flikken. Gaan we het nog steeds doen? Nou, als je het wil wel. Nou, jij wil is, het toch, of niet? Nou, natuurlijk. Anders ben ik hier niet, Jonas. Hé, hey, wat vind jij van deze track? Moet je even twee seconden luisteren. Zomer of winter, Sjaas er altijd weer. bij. ZFM, altijd bij ZFM. <laughs> hey. oh, nou, hier heb je live DJ Navy, 20 minuten lang op ZFM. Hij is volgende week ook te luisteren. Laatste keer met de special guest. Hier heb je hem, Navy. Het is om jezelf en mij nu? Waarom ben ik de persoon die jij ontdekt nu, baby? Kan ik niet meer zijn, want je bent voor mij nu. Kan het niet zo zijn dat het voorbestemd was. Ik kan je niet laten gaan. Soms zit je nog in mijn hoofd. Ondertussen heb ik wat maar, Wat je van de dacht. Ik kan je niet laten gaan. Ook al weet ik dat het beter. My journey je been a lot of fun. I can't believe it I can't believe it's been a I that be What the fuck? See the smile 4 FM. We zijn al aan het einde gekomen van het laatste uur You got it! Hoor je dat? Dat hoort hij niet, hè? You got it. You got it? Moet je nog gooien, Ezra? Laat het horen, jongen. You got it! Al die fans, jongens. Oh jezus. Hey Donny, wat vond je ervan? Ah, helemaal geweldig. Ja, dat zeg je wel vaker. Ja, natuurlijk. Stopwoordje. Stopwoordje. Nou, ik dacht dat het anders was. Ik vind het echt. Zo leuk! Zo leuk! Lekker toch? Stom. Wat een tunes, jongens, jezus. Ja, ik heb niks beters dus vandaag. <laughs> heb je wel gesprekstof vandaag? Uh. <laughs> Altijd, jongens. Jonas, wat was dat? Ah, Leg eens uit. Nu. Leg eens uit. Nou, het begon met dit. Toen kwam dit. Mag nou, ik het ook allemaal laten horen. Ik begon met dit. En daarna kwam dit. En daarna kan ik het zelf wel invullen, of niet? Nou, dat uh, mag Donnie van mij invullen. Ja, nou, oké. Okay. <lacht> nee, we horen straks Ezra nog verder in het tweede uur. Uh, of niet? Ik hoop van wel. Ik zou niet Als dat doen. in je planning zit, Misschien Best wel, ik hoop het ook. Wacht, zo eens even twee seconden geluisterd wat wat hun te zeggen hebben. <laughs> hey, dat vind ik wel een goeie. Wie kent het nummer, Upside Down? Ik, ik weet het. Ja, ik denk uh, dat iedereen hier het wel kent. Mm -hmm. Echt? Nou, yes weet je welke niet. nummers we na nou nee, twee duur hebben? Ik ken het niet. Ik ook we, ook. Hebben duren, we hebben twee duur hebben nog uh, Shut Up and Dance, uh, Sweets, die kennen jullie wel. En Ronnie Flex met uh, chips en cola. Nou, dat uh, moet helemaal goed komen, of niet? Luister straks maar verder, we gaan nu naar het nieuws. Via de kabel op 104.5